3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Staatssecretaris Knapen heeft in Afghanistan een weg geopend... die met Nederlands geld is aangelegd. De asfaltweg is 40 kilometer lang loop en loopt van Chora en Tarenkoot... door de baloochi in de provincie Oeroesgan. Volgens Knapen staat de weg symbool voor de verbondenheid... tussen Nederland en Uruzgan. Knapen knipte samen met de provinciale gouverneur en lokale stamleiders een lint door op de rotonde aan het begin van de weg. Nederland heeft 22,5 miljoen euro aan de weg bijgedragen. Knapen benadrukte dat het ontwikkelingswerk in Uruzgan tot eind 2013 doorgaat, hoewel er geen Nederlandse militairen meer actief zijn. De man die vorig jaar de dodenherdenking verstoorde met een schreeuw... heeft een jaarscel gekregen waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar lang op 4 mei tussen 7 en 9 uur avonds niet op de dam komen. Verslaggever Edwin van den Berg. De rechtbank verwijt de damschreeuwer roekeloos gedrag. Want zijn ijzingwekkende schreeuw veroorzaakte een reeks gebeurtenissen... op een overvolle dam in het bijzijn van de koningin. Er ontstond paniek... De menigte begon te bewegen, er vielen 87 gewonden. En dus zegt de rechtbank, er is een verband tussen het gedrag van de Damschreeuwer en het daarna ontstane letsel. De gebeurtenissen worden Damschreeuwer ook zwaar aangerekend gezien de aanslag op dag in Apeldoorn de zomer ervoor. Straf van een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk is conform de ijs. De FNV heeft econoom Herman Wijfels aangesteld als de tweede verkenner... die de verhoudingen tussen de aangesloten bonden gaat onderzoeken. Dinsdag werd al bekend dat PvdA-senator Han Noten... een van de verkenners wordt. Noten en CDA-man Wijfels gaan bekijken... hoe het vertrouwen binnen vakcentrale kan worden hersteld. De verhoudingen binnen de FNV zijn verstoord... door de verschillende visies op het pensioenakkoord. De Twee grootste bonden, Abfacabo en FNV-bondgenoten... hebben daarna hun vertrouwen opgezegd in voorzitter Agnes Jongerius... Het onderzoek van de verkenners moet voorkomen dat de FNV uiteenvalt. Bestuurders en financiële instellingen die staatssteun hebben gekregen... kunnen binnenkort geen bonus meer ontvangen. Minister De Jager kondigde al eerder aan dat hij de bonussen gaat aanpakken. In de Tweede Kamer zei hij vandaag dat hij snel met regels komt. Mede naar aanleiding van mijn uitlating nu in het parlement... kondig ik me dan gelijk aan dat ik bereid ben om tot mijn uitlating van nu... dan bij nieuwe staatssteungevallen terugwerkende kracht te verlenen. Die strengere regels gaan dus in de praktijk onmiddellijk in. De jager deed zijn toezegging tijdens de financiële beschouwingen in de Kamer. Die gaan vooral over de eurocrisis. De minister zei dat die uitbreiding van het Europese noodfonds niet uitsluit... maar hij wilde daar weinig concreets over zeggen. Het weer nog, stapelwolken, maar ook wat zon... en dan vooral de noorden kans op enkele buien bij een graad of 13. Morgen blijft het onstuimig en dan wordt het een graad of 15. Ah, en de verkeersinformatie staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. Vanuit Den Haag op de A12 naar Utrecht tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rijstrook is dicht. En tenslotte op de A28 vanaf Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 2 kilometer.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 Ga voor meer informatie over kerstpakketten naar GeenKerstZonderKerstpakket.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruutke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit de Dag. Autorijders in Utrecht kunnen elke maand 100 euro verdienen... als ze beloven dat ze in de spits hun auto laten staan. Maar is dat wel een waterdicht systeem? We horen dat zo. En zometeen gaat Jacques Roosendaal van de SGP Jongerenorganisatie in onze dagelijkse opinie-rubriek een appeltje schillen. Jacques, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ga jij een appel over schillen? Het is een beetje een huistuin- en keukenirritatie-appeltje, namelijk... Uh... Als je dan weer eens zit te eten en je wordt gebeld op je telefoon... met de vraag of je ergens lid van wil worden... of van energieleverancier wil wisselen. Tegenwoordig heb je het belje gisteren, Daar heb ik me voor opgegeven, maar ik word nog steeds gebeld. Ach. Dus ik ga met de directeur van het bel daar eens over doorpraten. Goed, dat doen we straks. Maar eerst gaan we autorijden in de spits. Met het meiden van de spits kun je vanaf morgen tot 100 euro per maand verdienen... als je tenminste in de provincie Utrecht woont. Want in de driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort worden automobilisten beloond... als ze in de ochtend- en avondspits hun auto laten staan. Het klinkt mooi, maar het systeem blijkt wat mazen te hebben. Dus Rijkswaterstaat, spits uw oren als verslaggever Richard Groeneboom... in de autostap bij EO-collega Tom Herlaar. Het is 8 uur ochtends. Dus ik zit in de auto uh, naast aan jouw collega Tom Hellaar. Waar gaat de reis naartoe? We gaan naar Hilversum, hè, naar ons werk. Uh, we staan in huizen hier en uh, we, gaan, uh, we gaan naar Hilversum toe. Er is een traject van? Uh, normaal 18 kilometer, maar ik mag niet over de A27. Want ik neem deel aan spitsvrij.nl. Dat betekent dat ik nu in spitstijd niet op de A27 mag komen. Want dat kost me geld. Dan ben ik, uh, ik krijg normaal gesproken, als ik niet in de spits op die snelweg rijd, krijg ik 32 euro. En uh, elke keer als ik wel inkom tot 5 kilometer, ben ik 1,50 euro armer. Dus wat ik doe, we gaan via de dorpenroute Hilversum Noord Een soort sluiproute, zonder meer. Ja, is... GPS, die hebben ze ingebouwd. Want je, als je je aanmeldt voor het systeem, dan wordt er een uh, GPS-zenderontvanger ingebouwd in het dashboard. Ik heb geen idee waar die zit. Hmm. En... Uh, ja, Big Brother ziet mij dus eigenlijk wel de hele dag rijden. We rijden nu Hilversum binnen via Laren. We zijn er bijna. Nou, nee, nog niet. <laughs> het, het, het had gekund als we de normale route mochten rijden. Maar hierachter heb je dus de, de oprit vanuit Hilversum de A1 op. En daar begint de driehoek al. Dus als ik hier de oprit op zou gaan, dan zou ik in de, op de driehoek zitten. De driehoek is de verboden driehoek, hè? dus uh, Amersfoort, uh, Hilversum, Utrecht. Wij gaan rechts de ring op. Mm -hmm. Als ik nou links de ring op ga hier, dan, uh, dan gaan ze, gaat de meter tikken. Ja. Dan, dan, dan zit ik dus ook uh, in, de, in de verboden driehoek. Ja, doordat de grens tussen de toegestane en verboden zone het was door Hilversum loopt... zijn uh, sommige straten dus verboden gebied en andere niet. Uh, je hebt zelf een beetje uitgevogeld waar je wel en niet mag komen. Klopt. Kijk, hier begint dus inderdaad, als ik deze straat inga, dan ben ik 1,50 arm. Ja, dat heb je al een keertje gemerkt. Toen ja. dacht je van de volgende keer moet ik toch een andere straat proberen. Ja. Dat was de eerste keer. Toen had ik er nog helemaal geen benul van waar ik niet en wel mocht rijden. Toen dacht ik alleen, ik mag niet op de a 27 rijden. Dus toen ben ik inderdaad ook uh, sluiproutes gaan volgen. En uh, toen bleek dus dat deze straat hier, die je hier ziet, een stukje verderop, daar mag ik dus niet komen. Ja, Tom, waarom doe je eigenlijk mee aan dit, uh, aan dit project? Nou, kijk, we, we zoeken nu de mazen van de wet op, een beetje. Maar dat is natuurlijk helemaal de bedoeling niet. De bedoeling is gewoon om, uh, om, om die wegen uh, een beetje te ontlasten... zodat het, het verkeer uh, redelijk door kan rijden. Omdat files kosten ons natuurlijk enorm veel geld. Los van wat wij nu doen, die mazen, uh, is het natuurlijk een goede zaak dat dit bedacht is. Je bent uh, radiopresentator bij de EO. Uh, is dat een baan waarbij je makkelijker kan flexwerken? Ja, nou in mijn geval wel, want uh, ik presenteer dan dagelijks uh, open huis op Radio 5 van 12 tot 2. Dat betekent dat ik in principe gewoon tot half 10 thuis kan blijven en daar mijn werk doen. Want ik bedoel, tegenwoordig met uh, werk op afstand uh, is dat helemaal niet zo, uh, niet zo lastig. Dus ik bereid mijn gesprekken voor en ik bereid mijn programma voor. En ik ga gewoon uh, na half 10 ga ik gewoon uh, naar Hilversum. En over het algemeen kan ik, als het programma afgelopen is om twee uur, kan ik over het algemeen ook wel... Uh, weer naar huis om daar gewoon weer mijn werk af te maken. Ik had de eerste keer dat ik niet wist dat ik bepaalde straten in mocht. Toen ben ik maar, uh, ik geloof iets van 100 meter door het uh, verboden gebied heen gereden. En uh, zo, zo zie je maar dat je bepaalde straten, als je dat niet weet, dan, uh, ja, dan kost het je geld. En hoeveel kost je dat dan als je. Tot, nou ja... uh, tot 5 kilometer kost het je 1,50. En tot 10 kilometer 2 euro. En dat loopt dan op tot 25 kilometer, geloof ik, of 20 kilometer. En dan ben je zo 3, 4 euro kwijt. Kijk, en als je dat een paar keer doet per maand, dan ben je gewoon je geld kwijt. En de afgelopen maand uh, heeft het me, wat was het, 3, 4 euro gekost, geloof ik. Omdat ik straten. waarvan ik niet wist dat ik er niet mocht komen. Nou, we zijn uh, op plaats van bestemming. Ja, het akn gebouw Op de Schravenlandse weg. Hier komen al uitzendingen vandaan van radio 2 en 5. Even het poortje open. Zo, spitsvrij.nl. Het hele traject kun je terug, het, terugzien. He, ja, het hele traject uh, kun je terugzien. Je kunt ook inzoomen en dan zie je een roze uh, grens lopen rond de driehoek. En dat is het gebied waar je voor half tien en na half vier eigenlijk niet meer mag rijden. Nou, als je dan heel veel van aantikt, maak hem wat groter, dan zie je dat we buiten de grens gebleven zijn. Zie je het? Dat zie je ook, want als je naar je maandsaldo gaat, dat is een blauw balkje van 32 euro, dan is daar ooit eens 1,50 afgeschreven tijdens een andere rit, waarbij ik wel binnen de driehoek geweest ben. Ja, Tom, dit is toch een makkelijke manier om, om, om geld te, te verdienen? Zijn er nog meer manieren om het systeem uh, te omzeilen? Ja, je kunt uh, de auto van je vrouw nemen. Maar ja, uh, dat doe ik niet. Dat, maar er zijn mensen die dat doen, die gewoon uh, op die manier uh, hun ritten maken. We gaan verder praten met Marleen Dole van Spitsvrij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou laten we eerst die sluiproute maar even nemen. Je, de, de Tom, mijn collega Tom die, he, doet dus mee aan het project. en die gaat ja. toch met de auto naar zijn werk. Dat kan kennelijk. Ja. Nou, het goede nieuws is om te beginnen dat uh, deze meneer dus... Uh voorheen op de spitstijden, op drukke wegen uh, in het gebied reed... en dat nu niet meer doet. Misschien is het goed dat ik nog eventjes zeg... wat eigenlijk het doel van Spitsvrij is. En dat is dat we willen zorgen voor een betere verkeersdoorstroming... op de A1, de A27 en de A28. Ja. En uh, daarbij willen we ook zorgen voor een betere bereikbaarheid... van de grote werkkernen in deze driehoek. Ja. dus de hele driehoek van Utrecht, Amersfoort, uh, Hilversum... En uh, ja, deze meneer die dus nu meedoet aan spits die kon alleen meedoen omdat hij voorheen heel vaak in de spits heeft gereden in het gebied. Dat doet hij nu niet meer. Um, kijk je, hebt, uh, je mag dan niet op de hoofdwegen rijden als je geld wil verdienen. Mm -hmm. overigens zo, uh, meneer zei net van dat ja. hij, moet, hij moet betalen. Maar Ik hoor dat hij, ook. Hij, hij ja. kan alleen maar verdienen. Hè? Dat ja precies, is, uh, je heeft ja, niks kwijt. Ja, maar je... hij, hij hoeft nooit te betalen. Nee. Maar um, je hebt, natuurlijk, we hebben een gebied uh, rondom die hoofdwegen gelegd. Om te voorkomen dat mensen uh, uh, daar gaan rijden. Ja, dus dat hij nu een beetje binnendoor uh, sluipt, dat vindt u niet zo erg. Nee, ik zou het ook niet sluitverkeer willen noemen. Kijk, uh, je moet altijd ergens een grens leggen hè? Uh, en wij hem ook legt. Uh, altijd is de tien meter daarna hoort niet meer bij het gebied. Nee, dat, dat, dat snap dat ik. Maar je, je loopt het zo. risico dat dan net in het gebied daaromheen mensen juist wel weer gaan rijden. Ja, yeah. nou, het is zo dat wij eigenlijk verwachten dat uh, uh, uh, heel veel mensen, uh, wat meneer zelf ook eigenlijk doet, hè, die gaat uh, uh, eerst ochtends werken. Dat is toch voor me heel veel mensen aantrekkelijk. Mm -hmm. Um, of dat ze uh, uh, later, uh, wat dan dus ook doet, later naar het werk gaat of, of de hele dag thuis werken. Wij denken dat heel veel mensen voor dat alternatief kiezen. Um, natuurlijk zullen er mensen zijn die een andere route nemen, maar wij verwachten dat dat op uh, kleine schaal is. Ja. En mocht het to toch zo zijn dat een heleboel mensen opeens... ...in een bepaald gebied gaan rijden. Dan zullen we daar zeker naar kijken. Dan ja, precies. Als... Dan gaat u het aanpassen. Ja, ja. ja. Je kan ook de auto voor je vrouw nemen, zei Tom. Uh, dus zo makkelijk gaat dat niet. Want natuurlijk hebben wij nagedacht over allerlei manieren... ...die uh, dan niet gaan bijdragen aan het doel van spitsvrij. Uh, en uh, ja, u moet zich wel beseffen. Het is natuurlijk wel gemeenschapsgeld wat, ja. uh, hè, wat als beloning uitgegeven wordt. Ja, dus wordt. het is niet netjes, maar het kan. Nee, het kan niet. Dat kan ik u al zeggen. He, natuurlijk hebben wij daar allemaal over nagedacht. Over allerlei uh, uh, uh, middelen. En wij hebben daar ook onze voorzorgsmaatregelen voor getroffen. Dus als meneer in de auto van zijn vrouw gaat rijden, wordt dat wel gesignaleerd. Ja, ah, dan en... hebben jullie dat door. Ja. Want er ja. zit een GPS-kastje in je auto, hè? die wordt ingebouwd. Ja. Dat en klopt. Die, die houdt bij waar je rijdt? Ja, nou, dat wil zeggen. Alleen in, uh, in de driehoek, dus ja. alleen in het gebied en alleen op de uh, spitsvrij. Ja. Dus uh, als meneer met uh, de S-box, zo noemen wij dat, want het staat voor uh, sparen en spitsvrij. Ja. Um, als meneer uh, uh, elders in Nederland rijdt, dan is dat uh, niet te zien. Laat staan dat dat al vastgelegd wordt. Ja. Uh, ik woon in Amersfoort en ik fiets ja. naar, of ik reis, ik, ik werk in Hilversum. Ik heb niet uh, ik, ik, waarom mag ik niet meedoen aan projecten? Is eigenlijk mijn vraag. Project komen mensen in aanmerking die, die heel frequent uh, in de spits uh, rijden. Ja, dat doe ik niet, want ik ga vaak met de fiets. Ja. Maar als ik mee wil doen, moet ik dus gewoon een tijdje met de auto gaan. Um... Ik wil ook wel 80 euro per maand verdienen. Ja, dat, dat is overigens, uh, is dat. Lang niet iedereen zal dat bedrag verdienen, hè? Want het bedrag dat je kunt verdienen hangt af van hoe vaak je de spits mijdt en hoe groot je de afstand voor je woon-werkverkeer is. Oké. Okay. En ja, u moet zich natuurlijk wel realiseren: spitsvrij is een uh, maatregel om te zorgen dat mensen die nu in de spits rijden. Dat die, uh, en die in de spits gereden hebben, want ja. in de afgelopen tijd is dat dus vastgelegd. Hè, van, dus uh, hebben bepaald wie heel veel in de spits hebben gereden. En op basis daarvan uh, kunnen mensen meedoen. Want wij willen graag dat mensen uh, uh, hun gedrag gaan aanpassen. Ja. Dus op andere tijden. Ja, maar wijzen. ik had mijn gedrag al aangepast. Ja. Uh, en, maar het gevolg is dus dat ik nu geen geld krijg. Als ik mijn gedrag wat later aanpas, krijg ik het wel, als ik het goed begrijp. Ja, ja want we willen nu effecten bereiken. Dus het, het probleem is nu heel erg groot in die driehoek. Uh, u kunt dat zelf constateren dat het verkeer dus met regelmaat vaststaat. Ja. Dus daar, daar willen we nu uh, verbetering in brengen. Ja, dat bereik je niet door uh, mensen die uh, anders reizen. En zo werkt het nu eenmaal met, met, uh, ook met subsidies bijvoorbeeld. Daar komt ook niet iedereen voor in aanmerking. Alleen als je... Uh, ja. hè, voor, uh, nee, dat snap ik. Maar ik kan ja. dus geld gaan verdienen... door nu een paar weken met de auto te gaan en dan weer te gaan fietsen. Nee, ik denk niet dat dat zo oh. makkelijk gaat. Want uh, dan had u eerder al gezien moeten zijn... Ai. ...af frequente spitsrijden, ja. Want u zegt, want we hebben kunnen signaleren dat mensen eerder frequent spitsrijden waren... ...dus dat is dat is via camera's gegaan dan of zo? Uh, via kentekenregistratie, ja. En, mag, ja. En, en dat mag allemaal? Ja, dat, uh, want uh, uh, dit hele project is geheel uh, conform de regels van het uh, uh, Centraal Bureau Persoonsgegevens. Hè. We voldoen aan alle regelgeving en, en wetgeving op het gebied van uh, privacy... Daar is heel zorgvuldig naar gekeken, het project is daar ook bekend ja. en uh, uh, er mogen kentekens dus niet uh, de auto of de mensen die erin zitten, alleen de kentekens mogen geregistreerd omdat het een project is van maatschappelijk belang. Ja, ja. Verwacht, wat verwacht u ervan? Gaat het uh, echt helpen? Gaat er minder, komen er minder auto's tijdens de spits, denkt u? Ik heb er hele hoge verwachtingen van, ja. Oké, okay. en het gaat op meer plekken in Nederland, hè, geloof ik? Uh, het is ...dat er op meerdere plekken in Nederland uh, uh, spitsmeidenprojecten projecten zijn. Uh, ja, het bijzondere van Spitsvrij is dat het eigenlijk om een heel erg groot gebied gaat. Ja, ja. Dat we toch ook een hele grote groep uh, deelnemers willen vinden uh, om hier aan mee te doen. Ja, ik hoorde van een collega van mij die is op vakantie geweest drie weken. Die had 80 euro verdiend in drie weken. Um, dat, uh, <laughs> um, dat zou kunnen. Dat is een... Zou ik zo niet weten, maar... Uh, nou ja, het klopt kijk, wel, want hij heeft feitelijk niet in de spitsdag gereden. Ja, yeah. en dat was in vakantietijd. Nou ja, nee, hij is net op vakantie geweest, buiten vakantietijd. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar de eerste deelnemers zijn nog maar net uh, begonnen. Ja, daar hoort hij bij. Dus, ja... Uh, yeah. We maar zullen je... zijn naam niet noemen. <laughs> nee. <laughs> nee, maar dat kan dus. Uh, iemand kan geld verdienen als hij niet meer met de auto in de spits gaat rijden. Ja, yeah, en... dus dan kan het. Ja. Yeah. Ja. Goed, nou, het is duidelijk hoe het werkt. We zijn heel benieuwd hoe het verder gaat. alleen Dolen van Spitsvrij, hartelijk dank. Ja. Oké, okay. dag. dag. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. The Hope of Deliverance. Wie schildert er vandaag ons appeltje? En dat is vandaag Jacques Roosendaal. Jacques, jij wil het hebben over het Bel Niet-register. Vertel. Ja... Op zich is het natuurlijk hartstikke mooi dat we een -niet register hebben. Dat is in 2009 in, in, in, definitief in het leven geroepen. Daar was ik blij mee, daar hebben we me gelijk ingeschreven. Want dat is, leg dat je is wel uit. Dat is als je uh, ongewenste marketing, telemarketing wil voorkomen. Dus dat je aan je avondeten zit en je wordt gebeld met een aanbod voor een tijdschrift, voor een energiemaatschappij, nou, noem maar op. Ja. Dat je dat wil voorkomen. Mm -hmm. Dus dat je gewoon zegt, als ik op zoek ben, dan ga ik zelf wel uh, via een website bijvoorbeeld kijken wat ik nodig heb. Je wordt dan niet meer gebeld? Je wordt dan niet meer gebeld, tenminste, daar ging ik van uit. Ik had uh, mijn telefoonnummer achtergelaten. En uh, ja, in de afgelopen paar maanden had ik al twee keer dat ik gebeld werd. De ene keer was het vanwege een tijdschrift waar ik eerder lid van was geweest. En de tweede keer was uh, redelijk recent een energiemaatschappij... waar ik vroeger dan bij gezeten heb. En die me toch dan weer benadert. Ik ben er geen klant meer. Ik ga ervan uit als ik dan me inschrijf, in zo zo'n bel, niet-register... dan ben ik daar vanaf. Ja. Dus, uh, ja, dat of, klopt niet volgens mij. Nou je. ja, of het functioneert niet goed... of er zitten uh, mazen in de wetgeving. Misschien moeten we het daar dan ook over hebben. Ja. Van hoe je dat kan voorkomen. Nou, we hebben aan de telefoon uh, Hans Leemans. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent directeur van dat uh, Belmeniet-register. Ja, uh, hoe kan dat dat Jacques Roosendaal toch gebeld wordt? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. De wetgever heeft namelijk één uitzondering gemaakt op die Belmeniet-regel... en dat is wanneer je ergens klant geweest bent. En dan kan zo'n bedrijf jouw gegevens gewoon ergens in een computer opslaan... en dan, dan gaat dat buiten, buiten de gewone kaders onblijkbaar? blijkbaar. de wetgever heeft bepaald dat uh, op het moment dat je ergens klant geweest bent... dat die, dat, die, dat bedrijf waar je klant geweest bent nog één keer mag bellen, minstens één keer... En dan is er in plaats van het bel me niet recht van verzet. En dat betekent dat als je tegen zo'n leverancier zegt... je mag me niet meer bellen... dan mag die leverancier niet meer bellen in de toekomst. Maar het bel me niet hoeft in dat geval niet geraadpleegd te worden. Oké, okay, Jacques? Ja, ja eigenlijk een vraag. Wat is dan de achtergrond daarvan? Want je zou zeggen, uh, je bent daar geen klant meer. Ik heb daar gewoon afscheid van genomen. Uh, met name die energiemaatschappij. Volgens mij is dat redelijk agressieve marketing die zij uh, hanteren. Uh, waarom, waar ontlenen ze dat recht aan? En waarom is die uitzondering er dan? Nou, die, die uitzondering is er al overigens jaren. En het recht van verzet heeft ermee te maken dat als je ergens klant geweest bent... dat die uh, bedrijf gerechtigd wordt, gezien gerechtigd te worden... als contact op te nemen met een klant of een ex-klant... om nog eens te kijken of dat product alsnog kan worden aangeboden. Het geldt overigens wel alleen voor soortgelijke producten. Dus als je ergens bijvoorbeeld een hypotheek hebt afgenomen... dan mag er niet worden gebeld voor verzekeringen. Maar het, het is natuurlijk wel zo als je ergens klant bent... Uh, of klant bent geweest, dan mag dat bedrijf toch nog een keer bellen... om te kijken of ze het product alsnog een keer kunnen uh, verkopen. Maar dan mag dat bedrijf of de consument... mag één keer zeggen, ik wil dat niet meer... En dan mag dat bedrijf ook niet meer bellen. Wist je dat, Je? Ja, nou, in, in mijn herinnering we hadden ze al een keer eerder gebeld. Dus of ik ben toen niet duidelijk geweest... dat. dat die, die uitzondering ik wil niet. was veel meer... te aardig natuurlijk. Die uitzondering wil ik, uh, wil ik me nog volhouden. maar... Uh, ja, Ik kan me ook herinneren, ik heb vandaag ook nog even naar gekeken bij het Bel register. Als je, je dan aanmeldt, staat dat niet heel duidelijk vermeld als je, je aanmeldt van let op. Uh, als het een bedrijf is waar je ooit klant bent geweest, heb je daar nog wel kans van dat ze je bellen. Want ik kon kondigde dat aan dat ik de hier vanmiddag over een, een appeltje zou schillen. En ik werd echt bedolven onder reacties via Twitter van mensen die dat, diezelfde ervaring hebben. Dus het is ook wel een soort frustratie ja. die bij mensen die leeft, waarvan ze uitgaan van als ik mijn nummer ergens achterlaat, dat ik ook echt niet meer gebeld word. Nou, meneer Lemans, kunt u daar niet wat meer aan doen? Nou, dat recht van verzet heeft niet, eh, niets te maken met de Belmenie-regeling. Dat is iets wat de wetgever buiten dat eh, aangeboden heeft. Het is wel zo dat eh, in elk telefoongesprek dat gevoerd, gevoerd wordt, moet een callcenter zowel het recht van verzet aanbieden als het belmeningsregister aanbieden. En dat moet natuurlijk duidelijk gedaan worden op een, op een manier dat de mensen dat begrijpen. Maar het recht van verzet heeft niet zo'n bekendheid. En heeft in heel veel gevallen bij heel veel consumenten tot vragen geleid. Dan kunnen we daar weinig aan doen, anders dan dat je steeds moet blijven vermelden dat het recht van verzet moet worden aangeboden. Uh, maar we proberen dat zowel op de website als overigens ook in, in nieuwsbrieven en steeds aandacht via Twitter, uh, te kijken of die consument dat begrijpt, of die in staat is om uh, tegen zo'n leverancier te zeggen, ja. ik wil niet meer dat je me belt. Nou is Jacques Rosendal echt niet dom, kan ik u vertellen meneer Leemans, maar die heeft dat ook nog niet begrepen, dan gaat er toch iets niet goed. Ja, dat, dat recht van verzet roept vaker vragen op. Maar nogmaals, dat valt dus buiten de Belmanier-regeling. Dat is iets wat we al jaren hebben. En dat recht van verzet is iets wat bedrijven al jaren tot recht hebben. Uh, ik, Daar kan het Belmanier overigens niets aan doen. Ik, ik ben toch nog wel benieuwd, is het uh, Belmaniet-register echt effectief? Want ik, ik ging me erin verdiepen en dan kwam ik erachter dat die telemarketingafdelingen van dat soort bedrijven ook niet kleiner zijn geworden sinds 2009. Dus op een of andere manier weten ze elke keer er toch weer omheen te komen. Heeft het dan überhaupt nu wel zin, dit, dit systeem? Of moeten we gewoon tegen elkaar zeggen, ja, het is uh, ook maar een beetje een labmiddel om in ieder geval iets te verminderen? Nee, het heeft wel degelijk heel veel nut. We hebben ongeveer 6,5 miljoen inschrijvingen sinds vanochtend. En van die 6,5 miljoen is er ongeveer 1 promil wat toch nog gebeld wordt. En dat is best veel. En dat zijn een paar honderd klachten per week. Die paar honderd klachten per week die gaan uh, naar consuwijzer En consuwijzer levert die door aan de Opta. En Opta onderzoekt elke klacht. En die klachten leiden uiteindelijk tot uh, eventueel tot boetes als bedrijven het Bel -Niet register overtreden. En die boetes, en um, dat kun je op de Opta-website heel goed vinden, die zijn behoorlijk fors. Die lopen echt in 10.000 tot 100.000 euro's. En is maximaal 450.000 euro. De callcenters zijn dus echt veel minder gaan bellen. Koud bellen, dus echt wild gewoon bellen op nieuwe klanten, is enorm afgenomen. En warm bellen blijft. En de warm bellen zit vooral in het bellen naar je bestaande relaties. Daar ben jij het slachtoffer van, Jacques, ja. van warm bellen. Nou, ik, ik ga, ga erop letten dat ik mijn recht van verzet aan uh, ga, ga gebruiken. Maar ik kan me ook niet herinneren dat dat, uh, dat me toen is aangeboden. Dat kan ik gewoon ook op de website. bij jullie melden of kan ik dat ergens anders melden als ik denk ja. dat Klachten kunnen altijd gemeld worden. Klachten kunnen centraal gemeld worden bij Stichting Consumizer. Daar wordt alles verzameld. En al die klachten gaan ook echt één op één door naar de opta. Dus uh, consumenten kunnen ervan verzekerd zijn dat als ze een klacht indienen, dat die ook heel serieus wordt genomen en wordt onderzocht. Ja, stel dat het nou gebeld wordt door iemand waarvan ik dat niet wil en ik sta in het me register. Wat moet ik weten van dat bedrijf om het te kunnen melden als klacht? Nou, sowieso natuurlijk het, de naam van de adverteerder, uit wiens naam wordt gebeld en het liefste ook... Als dat dan extern callcenter is, de naam van het callcenter. Okay, In allebei de dus... gevallen kun je dan op het formulier van Stichting Consumwijzer de klachten indienen. En dat gaat dan door naar de opta. Opta gaat onderzoeken, uh, samen met mij, om te kijken. Heeft op dat moment uh, een inschrijving plaatsgevonden? Is er een inschrijving van een consument geweest? Heb toch desondanks gebeld? Zo ja, dan worden ook andere nummers gebeld uh, en gekeken, gecontroleerd en eventueel een boet uitgedeeld. Oké, okay, nou Jacques, voortaan pen en papier bij de hand. Ja, want maar nog één vraag. Bent u nu tevreden over uh, de wettelijke regeling zoals die bestaat? Of heeft u, loopt u ook tegen dingen aan waar dat u zegt, nou er zitten nog wel mazen in de wet waar we aan moeten werken? Nou, wat, wat de wet uh, tot bedoeling heeft gehad, is natuurlijk de grote telemarketingbedrijven te reguleren en ervoor te, te zorgen dat er inzicht komt in het gedrag van de grote bedrijven. Het is alleen zo dat op dit moment die wet voor toepassing is verklaard op het hele bedrijfsleven. Dus ook de kruidenier op de hoek, als je zou gaan bellen... of liever gezegd misschien degene die een hypotheekpolis aanbiedt... Of een, of een pensioenverzekering aanbiedt... als dan een hele kleine ondernemer is op de hoek van de straat en die wil wat consumenten bellen... dan is hij ook verplicht, bel niet, register raar te plegen. En heel veel bedrijven weten dat niet. Hè? Dat is geen onwil, maar dat is onwetendheid dat die wet ook op hun toepassing is. Goed, dus en... daar moet nog wat gebeuren. Ja. Hartelijk dank, Jacques Roosendaal en uh, Hans Leemans. Daarmee zijn we het eind van. Dit is de dag voor vandaag. Het is bijna half drie. Het nieuws van half vier. Half vier moet ik zeggen. Dan komt het nieuws van half vier. En dan gaan we naar Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Goeiemiddag Thijs. Gaan jullie wat leuks doen? Wij gaan... Nou ja, leuk. Wat heet leuk? Mooi, goed. Uh, Ja, mooi aardig. en goed. Ja, en ook heel aardig. Leuk is niet het goede woord. We hebben Rens van Tilburg te gast. Hij is econoom en publicist. En hij zegt, het is niet alleen crisis in Europa en in de bankenwereld... maar ook, en dat is minstens zo erg in de economische wetenschap. De economen weten het ook niet meer, schrijft hij. Dat wil dan zeggen, economen min één. Want hij weet wel waar de schoen wringt als het gaat om Griekenland... en als het gaat om het weinig krachtdadige optreden van beleidsmakers. Ik zou zeggen, blijf u luisteren naar deze zender, zo meteen Villa VPRO. Nu eerst het nieuws, dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. En een andere econoom, Herman Wijfels, die is aangesteld als de tweede verkenner die de verhoudingen tussen de aangesloten FNV-bonden gaat onderzoeken. Samen met PvdA-senator Han Noten gaat Wijfels bekijken hoe het vertrouwen binnen de vakcentrale kan worden hersteld. Verhoudingen binnen de FNV zijn verstoord door de verschillende visies op het pensioenakkoord. De Damschreeuwer heeft een jaar gevangenisstraf gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man verstoorde vorig jaar de nationale dodenherdenking op de dam in Amsterdam. En ook mag de man vijf jaar lang op 4 mei tussen 7 en 9 uur 's avonds niet op de dam komen. Staatssecretaris Knapen heeft in Afghanistan een weg geopend die met Nederlands geld is aangelegd. De asfaltweg is 40 kilometer lang en loopt van Chora naar Taringkoot door de Baluchi-vallei in de provincie Oeroesgan... Volgens Knapen staat de weg symbool voor de verbondenheid tussen Nederland en Oeroesgan. En de Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. Werk van de 80-jarige auteur is in meer dan 50 talen verschenen. Volgens het Nobelcomité biedt Tranströmer een nieuwe toegang tot de werkelijkheid... dankzij zijn compacte en transparante stel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. A en we bij verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Blarikum 3 kilometer... Vanuit Amsterdam op de A4 naar Den Haag. Tussen Roelevaar en Sveen en Wouden, Rijn Dijk 4 kilometer. Korte files bij Utrecht op de A12. Vanuit Den Haag bij Lunetten 2 kilometer. En richting Amersfoort op de A28. Bij Afrit den 2 kilometer. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Arnhem en Nijmegen. Er rijden geen treinen, want er staat een kapotte trein op het spoor. Daardoor lopen reizigers een uur vertraging op. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO Tesselblok Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn het komende uur bij u tot half vijf. En wat bieden wij u? Na vier uur ons panel klinkende munt over Dexia. De Belgisch-Franse bank die het eerste slachtoffer is van de schuldencrisis... en het zonder hulp van de overheid niet meer redt. En we gaan het hebben over de rol van het IMF als strenge redder in de nood van Europa. En daarvoor gaat Griekenland uiteindelijk ten onder. Niet zozeer aan haar schulden, maar aan de hardnekkige macht van haar eigen elite. Hoe leer je de oudste democratie ter wereld weer een echte staat... van? Het volk te worden en heb je daarmee de boel gered? Geef uw mening over alles wat u bij ons hoort via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Echte misdaden, geromantiseerd in de vorm van boeken, toneelstukken en films. Het publiek is er dol op, maar de betrokkenen of hun nabestaanden zijn niet altijd even gecharmeerd van de manier waarop ze worden neergezet. En ze proberen dan ook publicatie of opvoering tegen te gaan door dreigementen, of gewoon via de rechter. Wim van der Pol, hoofdredacteur van de site Crime site CrimeSite. Dag Wim. Goedemiddag. Het Goedemiddag. is actueel, want vanavond is de première van het stuk De Enstra Tapes. Een stuk gebaseerd op de beroemde achterbankgesprekken. die vastgoedmagnaat Enstra in het diepste geheim voerde met rechercheurs. Hij werd in 2004 doodgeschoten voor de deur van het Apollo First Theater in Amsterdam. Daar in dat theater is vanavond die première. onder extra beveiliging. Waarom, Wim? Nou ja, de, de regisseur van het stuk, Jo van der Rest, die heeft. Uh... ...gezegd dat de aanleiding is te veronderstellen dat het beter is om, om de zaak te beveiligen. Um, er is niet uitgeweid over uh, de aard van die uh, aanleiding. Uh, maar ja, kennelijk heeft die informatie dat het toch, toch beter is om, uh, om, om, om, om wat voorzichtig te zijn. Mm -hmm. En heb jij enig idee uit welke hoek die bedreigingen kunnen komen? Nou ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, dat zou best uit uh, de hoek van Willem Holleder en zijn vrienden kunnen komen... omdat die ja, Enstra-tapes daarin uh, geeft uh, Wim Enstra heel veel... Eigenlijk uh, klaagt hij heel erg over Holleder die hem zou afpersen... en mm -hmm. die hem zou bedreigen en geweld zou toepassen. Maar ja, of dat nou echt zo is, of dat nou echt uit de hoek van Holleder komt... Ik vraag het dat je af, want het, het zou gek in zoverre gek zijn... dit stuk is weer gebaseerd op een boek wat van die Enstra-tapes is gemaakt... door Paul ja. Vughts en Bart Middelburg, twee journalisten. He, die hebben die dialogen van die, van die achterbankgesprekken in boekvorm uitgebracht. En die zijn nooit bedreigd. Nabestaanden van Enstra hebben wel geprobeerd om dat boek tegen te houden... gewoon omdat er te veel... Ja privacy geschonden zou worden, maar zij zijn nooit bedreigd. Nee, nee. Zijn Ik bedoel, nooit het bedreigd. is gewoon al heel lang openbaar. Ja. Ja, nou ja ik, ik, ik denk ook niet dat het, dat het uit de hoek van, van de erven en de komt. Ik denk eigenlijk als ik nou, uh, ik denk dat het gewoon uh, lolbroeken zijn die, die denken dat ze interessant kunnen doen. Eigenlijk, dat is mijn, mijn gok hoor. Ja, lolbroeken. Uh, die, die dan bijvoorbeeld een telefoontje gepleegd hebben met een dreigende toon of, of iets dergelijks. Ja, maar de politie kan natuurlijk, moet natuurlijk maar het zeker voor het onzekere nemen. Absoluut, natuurlijk. Ja, dat is het beste. Dan komt er nog een film aan. De film ja. De Heinekenontvoering. Regisseur ja. Maarten Treurniet komt eind oktober uit. Willem Holleder. Is vanuit uh, de gevangenis, heeft hij een kort geding aangespannen. Die wil een verbod van de film. Hij vreest imagoschade. Daar moest ik even een beetje om glimlachen. Ja. En um, hij vindt ook dat de film volledig waarheidsgetrouw moet zijn. Daar twijfelt hij waarschijnlijk aan. En nou is het grappige dat hij in die film zelf helemaal niet voorkomt. Nou, hij komt er geloof ik wel hiervoor. Een, een oh, bijrol. Maar uh, de regisseur had bepaald dat, uh, dat de rol van Holleder dramatisch niet interessant genoeg zou zijn... Een, een, een medeontvoerder heeft nou de hoofdrol gekregen, hmm. Martin en, uh, ja ik, ik, ik, ik weet eigenlijk niet wat, wat dan nou eigenlijk wil. Want uh, ja, je, iedereen mag toch film maken uh, in het kader van de vrijheid van meningsuiting... over uh, historische gebeurtenissen, zou je zeggen. Maar hij kan het proberen natuurlijk. Dus wat, want wat zou er inderdaad meer achter kunnen zitten? Ook wat dit betreft, er komt een film naar aanleiding van een boek... wat in elk geval door de hele voetbalwereld in Nederland gelezen is, weten wij. Maar ja, ik geloof ja. door nog miljoenen anderen. Dus het is allemaal ja. hartstikke bekend. Het verhaal is helemaal bekend en uh, hij, hij vreest imago-schade. Nou ja, uh, op zich heeft hij genoeg imago-schade. dat de, dit par, Deze paar procent zou er nog wel bij kunnen, zou ik zeggen. Mm -hmm. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het een gevoeligheid is voor hem persoonlijk. Dat hij gewoon... Uh, een beetje zat wordt van het gegeven dat hij voortdurend maar achtervolgd wordt door die, uh, door die gebeurtenissen in 1983. En dat, dat, daar, uh, uh, dat mensen daar steeds maar op terug blijven komen er geld aan verdienen. Mm -hmm. En terwijl hij er geen rode cent maar alleen maar schade van ondervindt. Nou komt morgen een boek uit van jou de liquidatiedossiers. Ja. Dat is uh, enorm zwaar werk geweest. Nachtelang het doorspitten van... ik weet niet hoeveel pagina's procesverbaal... allemaal in hele geruchtmakende liquidatiezaken... in de Amsterdamse onderwereld. Dat komt morgen uit. Kan je daar al iets meer over vertellen? Ja, nou, we hebben eigenlijk uh, samen met mijn collega Vincent Verwij hebben we uh, inderdaad... Uh, uh, tienduizenden pagina's uh, procesverbaal over de meest geduchtmakende liquidatiezaken... van de afgelopen tien jaar, uh, die min of meer met elkaar verband houden, hebben we doorgenomen. Mm -hmm. En uh, wat we eigenlijk gedaan hebben, is een beetje die geschiedenis verteld. En wat er eigenlijk nieuw aan is, met name is ook uh, het, de vorm wat we doen. We nemen gewoon stukken uit die processen verbaal, uit verhoren van verdachten in de verhoorkamer. Mm -hmm. En, die, uh, en die, die, die laten we dan zien. En soms leest dat echt als een, uh, als een filmscript. En het is, is het echt heel spannend, want je komt heel erg dicht te zitten op de, op de, op de ja, hoofdpersoon eigenlijk. Ja, ik kan het voorstellen. Maar dat is wat jullie doen? Je verbindt er geen conclusies aan of, of, of, of zelf eigen nader onderzoek? Jawel, we hebben er wel een hele interpretatie aan gegeven. Okay. En uh, we brengen ook zaken met elkaar in verband. En, en uh, jij bent niet bang dat dat nu weer gaat leiden tot bedreiging aan jouw adres? Nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt in Nederland en ik hoop dat ook niet mee te maken. Ik, ik, ik ben over het algemeen toch van mening, als je aan de feiten houdt dat, uh, dat mensen je uh, goed zullen behandelen. Oké, okay. Wim van der Poel, hoofdredacteur van Crime Site. Morgen komt zijn boek De liquidatiedossiers dus uit. Dankjewel, Wim. Geen dank. Tijd voor onze dagelijkse serie Wonderlijke maar waargebeurde verhalen. Ik had een hersenvliesontsteking. Dus je bent paranoïde. Je scheldt je hele omgeving uit. Alles voel je als, als, als een bedreiging. En ik had die aanval en ik begon heel zwaar te trillen. En uh, het was echt alsof de dood aan me trok. Weet je wel? Nou, ik schudde echt als een gek. En toen met mijn andere arm heel rustig zei ik... Ik ga dit overwinnen. En toen was het ook over... En toen heb ik nog dagenlang uh, op bed gelegen. En alleen maar stilletjes liggen ademen. En uh, gedacht aan mijn kinderen. En aan mijn vrouw. En aan het willen leven. U hoorde één minuut van Stef Visjager. Eurobureau, nu Fred Strobands Collega Fred Strobands onze Eurowatcher bij de VPRO is. Even over uit Straatsburg, dan wel Brussel en ik woon hier in Hilversum. Maar Fred, ik wilde toch nog even een beetje terugkomen op die speech van Barroso, de ja. voorzitter van de Europese Commissie vorige week. Een storm van reacties, en dat gaat maar door, dat gaat maar door. Een van de dingen was onder andere dus uh, zijn melding... Uh, de introductie van een financiële transactietaks, een bankentaks... Ja. waar heel Europa verder op zijn achterspraak daar staat. Daarvoor een applaus. In, in het een parlement. In parlement Ja. ja. Ja, en um, dat was natuurlijk ook een beetje ja, onder populistische druk. En, en Barroso die zei van, nou ja, Europa heeft Europese uh, landen, lidstaten... 4.600 miljard euro aan garanties in de banken gestopt. Maar het is afgelopen zijn, die banken moeten nu ook iets terug doen... Ja. aan de belastingbetaler. Laat ons nog even luisteren naar wat hij zei vorige week. Honorable members, in the last three years... member states, taxpayers, have granted aid and provided guarantees of 4.6 trillion euros to the financial sector. It is time for the financial sector to make a contribution back to society. That's why I'm very proud to say that today the Commission adopted a proposal for the financial transaction tax. Geweldig, hè? dat was vorige week. Ja. Inmiddels is er een bank omgevallen, maar dit terzijde. Ja, dit terzijde... Ik kan me voorstellen dat hij apetrots was. Nee, maar het is inderdaad een beetje rechtsparlement, ook een, een rechtscommissie. Davelend applaus, een beetje vreemd. Leek een beetje op alsof de revolutie in Straatsburg was uh, uitgebroken. Maar nu moet je weten dat traditioneel links altijd een beetje een probleem gehad heeft uh, met Europa. Omdat traditioneel links Europa toch een beetje ziet als een uh, kapitalistisch complot. He, in Brussel commissarissen en eurocraten he, die de bedrijven beschermen. He, weet je nog wel, de Bolkestein-richtlijn vrije concurrentie, vrije markt, het openen van de grenzen voor bedrijven. Kortom, Brussel staat in dienst van het bedrijfsleven. Ik belde daar straks net voor de uitzending even met SP-Europarlementariër Dennis de Jong... en ik vroeg hem of nu de linksrevolutie is uitgebroken in Brussel. Nee, was maar waar. Ik bedoel, Barroso blijft gewoon zijn een gewone beleid voeren... waarin bezuinigingen voorop staan. En hij noemt nu een paar sociale dingetjes... en inderdaad de financiële bankenbelasting. Dat is, dat is belangrijk. Maar dat zijn maar hele kleine dingen. En het hoofdlijn blijft gewoon een neoliberaal beleid... dat gericht is op bezuinigingen. Ja begreep op bezuiniging. Mm -hmm. Nou is er nog een, een, een kwestie, want uh, die aankondiging van Barroso is breed uh, uh, uitgepakt en toegelicht, ook op die gespecialiseerde websites hè, uh, in Brussel, ja. bijvoorbeeld Eurective. En die zijn dan een aantal uh, uh, socialistische corypheeën in, uh, in de EU, in, uh, in de lidstaten, gaan bellen. Toen zei de Belgische minister, vrij jonge uh, uh, Belgische minister van Energie, Paul Magnet, dat Barroso gewoon een windvaan is. En dat, daar zit ook een beetje waarheid in, want Barroso was in zijn jongeren Jaren een Maoist in Portugal, heeft meegedaan aan, aan de Anjer-revolutie. Herinner je, je nog Ja, wel? 75. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld, hij stond dan vele jaren later, 2003, pal achter de oorlog uh, in Irak. Het is van Barroso ook bekend dat hij uh, onder druk gezet kan worden. Hè. Sommigen zeggen dat hij gewoon een loopjongen van Merkel en Sarkozy is. En bijvoorbeeld ook uh, sommige parlementsleden, in het Europees Parlement een enorme druk... Ook oh, Barroso staat er onder invloed. Verhofstadt, bijvoorbeeld, is erin geslaagd om zijn tweede uh, ambtstermijn maanden te laten bungelen. Uh, en uh, dat is pas opgehouden toen Barroso acht liberale commissarissen in zijn commissie heeft opgenomen. Mm -hmm. Waarom, uh, Je kan het ook een pragmatisch noemen? Ja, waaronder Nelly Kroes. Dus, mijn volgende vraag aan Dennis de Jong: is Barroso windvaan? Ja, hij is, hij is goed in het uh, proberen. Uh, laat ik zeggen, af en toe is wat, wat aardiger over te komen voor links. Maar je moet natuurlijk gewoon kijken naar de wetten die aangenomen worden hier en de besluiten en wat hij voorstelt. He, hij wil nu weer Europa de banken laten helpen. Uh, hij blijft gewoon doorlopen in het, in het huidige spoor. En wat we nodig hebben, is een aanval op hoe dat financiële systeem in elkaar zit, wat ons. De, het ene na het andere jaar steeds meer ellende begint te brengen in Europa. En daar doet hij helemaal niets aan, behalve dan die belasting. Maar verder splitsen van banken, allerlei maatregelen tegen speculanten... daar is de commissie nog heel erg traag in. Ja, heel traag in. En de vraag is nu van, kijk eens... Je hebt natuurlijk een Rechtse Commissie en een rechts Europees parlement. Maar wat gebeurt er als de lidstaten gaan schuiven? Nou, uh, Denemarken is al links geworden. Stel dat in nou, Frankrijk. Linkser, ne, linkser geworden, ja. maar goed links geworden. Stel nou dat, uh, dat in Frankrijk het omgaat, mm -hmm. een, een, een, linkse, uh, pre, een linkse president komt, of dat, ook, of dat in Duitsland inderdaad groen, hè, dat weer een, een, een linksgroene of een socialistisch groene, hoe noem je dat daar? Uh, mm -hmm. uh, uh, gevormd wordt, kantelt dan alles. Hè? Hoe gaat dat dan in het Europees parlement? Eh, een rechts Europees parlement en eh, linkse lidstaten? Nou, die vraag heb ik ook even aan Dennis Dion van de SP gesteld. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we vanuit de Raad de lidstaten een linkse geluid krijgen... Het Europees Parlement verandert de verhoudingen op zich niet. Daar heb je een rechtse meerderheid en die blijft er zitten tot 2014. Uh, ik denk niet dat die opeens een linkse geluid laten horen. De commissie zit er een beetje tussenin. Want die heeft dus te maken met een meer een rechtse meerderheid in het Europees Parlement. Daar moeten ze naar luisteren. En ze hebben dan wellicht te maken met een iets linkse samenstelling van de Raad. Uh, dus Barroso zal een beetje meer gaan uh, balanceren. Maar dan moet er wel heel veel veranderen nog. wil u dat echt waar ja, het Rode Ochtendgrollen, toch nog steeds niet, denk ik, in Brussel. Nee, dus er zal nee. niet heel erg veel meer van hoge hand van staatswegen in die in principe eigenlijk helemaal vrijgelaten markt ingegrepen worden. Nee. Echt hard? Nee, nee, nee. nee, nee. nee Voorlopig nee. Niet. Vo vo vo vo ik echt niet, nee. Terzij het, het volksprotest, er zijn de, de, de studenten uit Spanje hè, die komen nu naar Brussel mm -hmm. protesteren. Een Europese lente. Ja, en in Wall Street wordt, uh, eh, wordt er ook geprotesteerd. Door de ja, straat. Ja, de Occupy straat. Wall Street. Ja. ja, dat is waar. Goed, Fred Strobans, Europa Watcher, dankjewel. En hier aan tafel zit en heeft ook meegeluisterd al... Rens van Tilburg, hartelijk welkom. Eh, econoom, verbonden aan SOMO. Dat is de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Daarvoor doe jij onderzoek. Wij in elkaar. Doe jij onderzoek in de financiële sector. Um, jij, je hoorde dit. Uh, heb je een idee dat er, dat er um, vanuit Europa... misschien, wat dan links genoemd wordt... maar iets krachtiger van hoge hand van staatswegen... toch ingegrepen gaat worden? Het zal wel moeten, misschien. Maar... Uh, ja, ja ik, ik denk we mogen hopen... dat er in in ieder geval een les geleerd is uit, uh, uit wat er gebeurd is... En uh, dat er dus inderdaad uh, wat sterker uh, toezicht gehouden gaat worden op, op markten. En, uh, en ook eigenlijk de grote haast die er in zo'n markt zit, wat, uh, wat afgedemd uh, wordt. En een, een, een financiële transactietaxi, zou daar uh, mogelijk wel een rol in kunnen spelen. Ja, ja. nou die komt er waarschijnlijk wel. Um, jij uh, schreef naar aanleiding van een bijeenkomst uh, op de Duisenberg School of Finance. Dat is, een, uh, dat is eigenlijk de opleiding voor onze toekomstige financiële leiders. Daar ja. waren allemaal uh, hotshots, leiders. Rijkshoogduin was daar, ooit van de ooit, tot voor kort van de Nederlandse bank. En de oude centrale bankier van Engeland was daar. En naar aanleiding van die bijeenkomst schreef jij dat uh, um, de economische wetenschap eigenlijk ook in een crisis verkeert. In een existentiële crisis nog wel. Economen weten het ook niet meer, zei je. Uh, Roe Jansen komt binnen, ga zitten vast, journalist, economisch journalist. Um, waar baseerde je dat op? Daar zaten die hotshots, zag je die met de handen in het haar zitten over wat er aan de hand is? Uh, ja, behoorlijk. Ja, ze zaten er eigenlijk met z'n drieën. Uh, en de vraag was van hoe verder uh, met deze crisis en hoe verder na de crisis. En uh, wat ze eigenlijk deden was uh, uh, proberen om met oplossingen te komen. Maar ze schoten mekaars oplossingen eigenlijk vrij soepel... Uit de lucht. Mm -hmm. um, is dat eigenlijk niet zo dat ik jou snel onderbreek? Economen eigen. Er wordt natuurlijk altijd gezegd: uh, je hebt één probleem, dan heb je tien economen, je hebt tien verschillende meningen. En voor de leek is elke mening even waar. Ja. En Ewald Engelen komt ook binnen, ook lid van ons panel. Zometeen schuif aan en luister mee naar Rens van Tilburg. Is dat, ik bedoel, is dat dus verwonderlijk? Nou, kijk, economen zijn altijd met elkaar in discussie. Dat zullen we hier zo direct ook gaan, uh, gaan krijgen. Alleen, uh, er vallen meestal niet zulke pijnlijke stiltes als, uh, als economen met elkaar aan het discussiëren zijn. En dat was eigenlijk wat mij opviel bij, bij dat debat. Mm -hmm. uh, dat, ze, dat, dat ze elkaars oplossingen vrij overtuigend eigenlijk uh, onderuit haalden. En uh, het eindigde ermee dat er ja, eigenlijk gewoon geen idee was hoe, als we eenmaal deze crisis hebben opgelost... Uh, hoe het dan verder moet gaan met gewoon het... wie organiseert de internationale stromen van krediet? Ging het dan eigenlijk niet zozeer om de oplossingen voor nu... voor de korte termijn? Uh, maar waren ze het niet met elkaar eens... of zaten ze met de handen in het haar over... hoe gaan we de boel anders regelen? Ja, nee, nou, over, over hoe het nu opgelost moet worden, daar waren zij het op zich allemaal wel over eens. Alleen daarvan zeiden ze, we weten wel wat er moet gebeuren. Alleen, uh, we weten niet hoe we het politiek voor elkaar kunnen krijgen. Mm -hmm. He, dat is de beroemde uitspraak van, van, we weten wat er moet gebeuren van uh, Juncker. Uh, alleen daarna wordt geen enkele politicus nog, uh, nog herkozen. Um, waar de verwarring pas echt begon was bij, van, en hoe moet het daarna verder? Um, als uh, de banken, die hebben redelijk overtuigend bewezen dat zij niet goed zijn in het... Inschatten van risico's. Die hebben massaal dat geld naar, uh, naar Griekenland, naar Ierland, naar Spanje gebracht om daar mm -hmm. allerlei uh, bubbels op te blazen. Uh, ja, uh, ho hoe krijgen we het voor elkaar dat ze dat niet weer gaan doen? Maar het... daar, dat was natuurlijk een punt, want dat schreef je ook. Het feit dat ze daar zo verbaasd over waren, is dat niet ook een beetje naïef? Je geeft die markt, dat is al sinds, sinds tientallen jaren de, de vrije markt... en die financiële instellingen moet je als beleidsmaker... zeker niet te veel voor de voeten lopen. Want zij hebben het beste met ons voor, want het gaat er eigenlijk ook om hen zelf. Ze moeten daar zelf ook beter van worden. Dus die zien dat allemaal hartstikke goed. Hoeveel hoeven helemaal niet zo bang voor te zijn. Nu blijkt dat niet zo te zijn dan zit iedereen verbijsterd te kijken... oh, de financiële wereld is ook maar een mens, zoiets. Het is, een, het is vreemd. Ja. Nou ja goed kijk, deze mannen wisten ook allemaal wel dat er natuurlijk een, uh, een gevaar is met banken die uh, het risico kunnen afwentelen op, uh, op de samenleving. Um, ik denk dat wat, wat, wat veel meer speelde in de jaren 90 was gewoon een hele sterke afkeer tegen de overheid uh, die daar überhaupt een zinvolle rol in zou, uh, zou kunnen spelen. He, dus de, de, de redenatie was toch eentje van uh, uh, bij die grote banken, daar zitten de best betaalde mensen. Dan gaat iedereen van Harvard en Yale ja. die gaat, hup, naar, naar Wall Street en, uh, en naar de City toe. Um, die mensen die kunnen het wel het beste zelf regelen. Dus die moet je als, uh, als toezichthouder vooral niet voor de voeten gaan, uh, gaan lopen. Is het daar, Ewald Engel, ik wil jou er even bij betrekken, financieel geograaf, is het daar fout gegaan dat beleidsmakers hebben gedacht: we moeten die financiële wereld niet te veel voor de voeten lopen, want dat wordt ons niet in dank afgenomen en ze kunnen het heus wel zonder ons. Het komt wel goed. Ik heb uh, net een boekje uitgegeven bij Oxford University Press, samengeschreven met uh, Britse collega's. En de titel is: The Great Complacence. Uh, en dat heeft betrekking op ja, toch zelfgenoegzaamheid bij de politieke financiële elite uh, in de aanloop naar de crisis. Men mm -hmm. dacht dat men het wel over kon laten aan de technocraten. Voor een deel waren die technocraten geïnformeerd door finance theories, die vanaf de jaren zestig uit Amerikaanse MBA's naar uh, Europa waren gekomen. Dat was allemaal efficient market hypothesis. Op het moment dat we er maar voor zorgen dat de regelgeving weggenomen wordt, op het moment dat we ja. er maar voor zorgen dat er genoeg liquiditeit is, dat alle relevante informatie du moment aanwezig is, dan kunnen we die markten eigenlijk zelf corrigerend aan hun werk laten gaan, hun werk laten doen. Dat was het idee, dat, is, dat was het adagje. Uiteindelijk is die crisis, als je dus terugkijkt... dat zijn natuurlijk allerlei banken die ongelooflijk smerige dingen gedaan hebben... en daar zichzelf enorm mee verrijkt mm -hmm. hebben. Laten we dat niet vergeten. Maar het is mogelijk gemaakt door wat ik dan noem een crimogene omgeving. Die crimogene omgeving is het effect van... Ewald, uh, dan van moet je, je het dus niet over Jansen, rijden. De je, je, je kunt het rijden. Roel financieel journalist. Nee, het moet niet te erg worden, Ewald. Uh, kijk, ja, wel, ik ben het de natuurlijk, ja, uh, ja, ik ook. Uh, voor good reasons, ik, ik ook. Maar, meneer het Nou even, meneer Janssen. Er was natuurlijk een enorme omslag in de jaren negentig... na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Dus er was een gang naar liberalisering en markten en zo. Die hadden gewerkt en het Sovjet-systeem was mislukt. Maar je vergeet te noemen dat... De Britse regering en ook de Nederlandse regering, de Paarse regering van Wim Kok, met, uh, met uh, de Sociaaldemocraten en de Liberalen. Dat die waanzinnig geprofiteerd hebben van die booming periode van de financiële, van de financiële sector. De Britse regering van Tony Blair en uh, hoe heet die andere Gordon Brown. Die, die liepen gewoon op het geld dat binnenkwam Belasting aan geld. belastinggeld Zeker. van de City. De city betaalde een kwart van de ja. Britse belastinginkomsten. En ja. in Nederland was het geloof ik 17% of zo. Ja. Maar de schatkist die werd schat en schatrij. En dat betekende dat je met het geld van de City... en met het geld van Amsterdam Financieel Centrum... allemaal fantastisch leuke dingen kon doen voor de mensen. Dus ze vonden het prachtig. Ze hebben eraan meegewerkt. En dat moet, je, dat moet je dus niet onderschatten. Het was nee, maar een belangrijke wel, politieke reden om dit te laten voortbestaan totdat He? het natuurlijk in elkaar klapt en dan kun je natuurlijk zeggen er waren enorme excessen in die financiële wereld en de banken hebben krankzinnige dingen gedaan en hey, je moest ze hard afstraffen dus waar, maar de politiek Rens wilde, profiteerde ik nog even ervan. Maar Rens van Tilburg terug die zei dat dit want dit, dit is allemaal waar natuurlijk want dit is constateren achteraf hoe het gelopen is. Maar dat je dan kan zeggen een fout is een weeffout in het geheel is gewoon als je die markt zo vrij laat dat je je wat regel en wetgeving zo ver terugtrekt en geen wonder dat het nu heel lang duurt voordat de politiek dat dat ooit een beetje durft terug te, te pakken. Want ah, dat, dat, dat, dat het zijn. grote probleem is, is, Rens van Tilburg. Want dat ze zijn... Rens, even, even Rens van Tilburg die zegt, dat goed. moet gebeuren. Dat is wat er, wat er gebeuren moet als je dat krachtig op wil Rens moet je als politiek... Maar, maar iedere keer nee, wat, wat, nee, die, Kijk, wat er moet gebeuren uh, is, is dat dus dat uh, de mogelijkheid die banken hebben om uh, grote risico's te lopen en zelf uh, als het goed gaat uh, uh, de winst te, te, te krijgen maar als het slecht gaat uh, dat op de, de samenleving ween. af te wentelen, dat daar een einde aan komt. Mm -hmm. En wat daarvoor nodig is, is dat die banken dus niet meer zo groot en complex zijn als ze, als ze op dit moment mere zijn. En dat, en dat ze niet, niet meer met zo weinig eigen vermogen ja. uh, bezig zijn als dat ze uh, ja. de afgelopen jaren hebben ik gedaan. Dat meteen. is allemaal tot je dienst, maar de banken springen in het gat dat ontstaat als de Italianen een staatsschuld van 110% van hun economie hebben of de Grieken alleen maar geld uitgeven. Ja, iemand moet dat schuldprobleem nee, het het inzetten. Dat zit, de en ben natuurlijk. ik helemaal met Rense eens. Dus het probleem zit bij de, die winstgevendheid. De problemen zitten aan de die andere, voor andere kant. Een belangrijk deel veroorzaakt worden door die enorme leverage, nee, de hefboom. De problemen zitten aan de kant dat. Anders schulden maken. Nee, nee, nee. nee. Kijk, waarom dat zijn, waar, waar, waar, dat waar de, zijn Even, even. Rens, Rens van Tilburg. Kijk, schulden maken, dat doe je altijd met je tweeën. Dus uh, op het moment dat Griekenland zei: wij willen geld hebben uh, om allerlei constructieve uh, dingen te doen in dit land, stond daar aan de andere kant stonden daar uh, uh, um, de uh, Europese, de Duitse, de Nederlandse bankiers en die hebben dat geld massaal naar Griekenland gebracht. En waarom deden ze dat? Dat deden ze omdat ze voor die Griekse uh, lening net wat meer rente kregen. En dat was heel mooi. Dat, dat vertaalde zich namelijk direct in een wat hogere winst voor de bank... en daarmee een wat hogere bonus. En daar stond tegenover dat het risico wat er in Griekenland veel groter was... dan als ze het geld hadden uitgeleend aan bijvoorbeeld Duitsland... Uh, ja, dat, dat, daar werd niet op gelet. Ja, en en, en, en dat, dat moet dus veranderen. Was het maar waar dat, dat het renteverschil zo groot nee, was... dan waren we nooit gering. in de ellende gekomen. Ja. Maar wat je nu ziet, is dat de politiek de ellende... de afgelopen anderhalf jaar alleen maar groter heeft gemaakt. De politieke besluiten die genomen zijn in de Europese eurocrisis ik nu... Wilde, dat is één groot drama geweest. Nu we het daar toch over hebben, Helemaal ik wilde zo meteen... na het nieuws gaan we uitgebreid door, zeker ook nog over de banken... dan komen we ook nog over Dexia te spreken... maar ik wilde nu even, nu we toch weer bij Griekenland zijn... en de politiek, uh, Rens van Tilburg, jij had namelijk ook een aardige theorie over waarom alles wat we nu bedenken... wat de politiek nu bedenkt om Griekenland te steunen... al het geld wat we daar hoe, op welke manier dan ook brengen... dat het absoluut geen zin heeft zolang Griekenland niet zelf intern ingrijpt... en dan gaat het om intern ingrijpen, dat ze af moet van haar eigen elite. En dat het gewoon weer een echte democratie moet worden. Een staat van het volk. Daar moet het mee beginnen. is het nooit geweest. En dan, uh, Ewald, ik vraag dit nu even aan Rens. <laughs> dat is het ooit geweest. Nee, nooit. Goed, Rens. Het ja. moet uh, worden wat het nooit geweest is. Namelijk een staat van het volk. Uh, nee, maar die elite, daar moeten ze van af. Leg uit in moeten twee minuten waarom dat, ja. waarom dat uh, het grote probleem is. En dat Griekenland nooit had door als dat niet gebeurt. Ja, maar kijk. Uh, vooropgesteld, uh, ik, ik, ik heb geen enkele illusie dat je met Griekenland... Uh, binnen een paar jaar uh, daar helemaal van alle nepotistische trekken van het land af kan komen. Hè, dus uh, waar het alleen wel om gaat, is dat er zich nu een mooie kans voordoet... om daar wel uh, een flinke slag in, uh, in te slaan. En dat die op dit moment gemist wordt. Hè, dus Griekenland heeft een enorme schuld. Uh, moet dus allerlei maatregelen nemen, bezuinigingen invoeren. En wat je ziet is dat uh, de Europese Unie en het IMF, die daar eigenlijk de afspraken overmaken met de Griekse regering... dat die dat alleen maar doen over uh, eigenlijk de, de, de macro-variabelen. Dus hoe groot is het begrotingstekort. Uh, en zich verre houden van uh, uh, zeggen van... en waar moet dan op bezuinigd worden. Mm -hmm. nou Het gevolg is dat in een land als Griekenland... waar je een traditie hebt van een uh, kleine elite... die daar uh, uh, de baantjes verdeelt... Uh, dat die precies daar gaat bezuinigen... waar eigenlijk de pijn al heel erg groot is. Hè? Dus er is een best groot deel van uh, de Grieken die heel hard werkt. Die ook behoorlijk belasting betaalt. En op die mensen wordt dus nu weer extra lasten uh, gelegd. Ehm... Um... En, en, en het probleem is dat je daardoor ook de cultuur van het belastingen willen ontwijken in zo'n land in stand houdt. Want wie wilde nou belasting betalen voor een overheid waarvan hij toch zeker weet dat dat geld weggegooid geld is. Dus jij vindt eigenlijk dat het IMF en ECB en dergelijke gewoon meer zouden moeten sturen, ook politiek inhoudelijk? Nou, daar zeg je dat is vroeger in de kerk. Dan zou je moeten beginnen om de Griekse Socialistische Partij op te heffen, want dat is de grote banenmachine in dat land. En dat is eigenlijk de, de godvader van het hele Griekse model. We gaan zo meteen verder. We gaan. Even luisteren naar ander wereldnieuws dan over Griekenland en de schuldencrisis. Maar daar komen we hard mee terug, na vieren. Tot zometeen. Het Brabantse dorp Drunen. Natuurlijk bekend van de duinen, maar ook van ooit...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 Dit is Radio 1.